Het is 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Libische opstandelingenleger heeft vandaag op verschillende plekken... kleine successen geboekt tegen het leger van Gaddafi. De opstandelingen namen na een gevecht van zes uur het dorp Kavalis in... dat op zo'n 100 kilometer van Tripoli ligt. Van Kavalis is het niet ver meer naar een belangrijke weg... die direct naar de hoofdstad leidt. De urenlange gevechten volgden op zware bombardementen van de NAVO tanks en panzervoertuigen van Gaddafi. Ook bij Misrata hebben de opstandelingen naar Verluid wat terreinwinst weten te boeken. Vandaag werd ook bekendgemaakt dat een delegatie van de opstandelingenraad volgende week naar Brussel gaat voor gesprekken met NAVO-chef Rasmussen en EU-president Van Rompuy. In een bosgebied bij Emmen is een hunebed zwaar beschadigd. Volgens Staatsbosbeheer hebben vandalen zowel op als onder een deksteen een vuur gestookt. De steen van 3 bij 4 meter is daardoor gebarsten en naar beneden gezakt. De schade aan het Rijksmonument wordt geschat op 15.000 euro. Of het hunebed wordt gerestaureerd is nog niet bekend. De Olympische Winterspelen in 2018 worden gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het stadje bij de grens met Noord-Korea kreeg bij de IOC-verkiezing al in de eerste ronde een meerderheid... Daardoor was een tweede ronde overbodig. München en de Franse alpenstad Annecy werden verslagen. Het was de derde keer op rij dat Pyeongchang in de race was... voor de organisatie van de winterspelen. De Zuid-Koreaanse president Lee noemde het project Pyeongchang 2018... prioriteit nummer 1 voor de regering. De Olympische winterspelen werden twee keer eerder gehouden in Azië, in Japan. Over drie jaar zijn de winterspelen in Sochi, in Rusland. Het weer... Vannacht meest droog, morgen begint de dag met veel zon. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. Smiddags in het noorden enkele buien. Het wordt van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan geen files, maar ik heb wel nieuws van de spoorwegen... want tussen Hengelo en Enschede rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding de vertraging ruim een uur. Het is Radio 1. WNN Today, Winfried Baijens. Het is 3 over 9. Wat moeten we vinden van het IJslandse plan om roken alleen op doktersrecept toe te staan? Dat hoor je zometeen van verslavingsarts Gerard, Alderliefste. En we bellen met de allerslechtste chauffeur van Nederland. Zo slecht dat hij nu echt niet meer achter het stuur mag kruipen. En kijk eens even aan, wie hebben we daar? Jamie Oliver. Hi guys, welcome to the Ministry of Food. Right, I'm going to give you a right little cracker of a dessert. It's not much work. It's dead tasty. Uh, like most desserts. It's not exactly healthy, but it's lovely. Wat dat heerlijke toetje wordt, dat ga je zo meteen horen. Uh, niet, want we gaan het over Jamie Oliver hebben, niet over zijn koken. Um, hij is een fenomeen en Sergio Taus, eigenaar van restaurant 15, die weet er alles over. Met hen duik ik in het fenomeen Jamie Oliver en Ramon Beuk is er ook nog. Want een fenomeen, dat is hij. Today's topics. Over fenomenen gesproken. Ja. Ik dacht ik kom hem zelf voor je in. Dan heb je Luke Kink met uh, Today's topics. Ja, de meest besproken nieuws van de dag. Eerst nummer 5. Nou, we hebben uh, nu net bekend gemaakt hoe wij het Songfestival 2012 gaan uh, organiseren. En we hebben gezegd van het wordt een open inschrijving. Ja, dat is een nieuw plan van de tros, die natuurlijk dan hopelijk op zoek is... ...naar een nieuw Songfestival Succes. De vorige keer ging namelijk niet zo lekker met de 3 e's. sweet end of your you. wow. Super! subliem dit! Ja, subliem, Mooie beelden ook van de Nederlanders die aanwezig zijn. Perfect gezongen toch? Ja, dit echt, dit kan niet meer, dit Le kan niet meer misgaan dit. Dit kan niet meer misgaan en toen werden ze laatste. Tijd is dus voor iets nieuws, vond de Tros. En daarom mag elke boerenpummelzanger uit Nederland... zich vanaf nu aanmelden om Songfestival deelnemer te worden. Dus uh, elke zanger, elke zangeres, een koor, wat maximaal zes... of een componist die een fantastisch mooi liedje heeft gecomponeerd... voor het uh, Songfestival, uh, die kunnen dat gaan aanmelden. Maar dat kun je niet meer per mail doen. Nee, want mailen, dat doe je tegenwoordig niet meer. Alles gaat via social media, Facebook, YouTube. Dat moet je persoonlijk doen. Oh. Dus je komt hier naartoe en je legt uit... A uh, uh, uh, wie je bent, uh, uh, wat je tot nu toe hebt gepresteerd. En dan vertel je iets over je inzending. En dan doe je je inzending erin. Dan komt er een hele een brede selectiecommissie. Die gaat alles beoordelen. En je hebt daar een maand de tijd voor. En dan moeten de beste zes, zeven kandidaten eruit komen. Nou, dat kan niet meer misgaan. Uh, ja, die gaan een onderling uitmaken. Wie van hen in Azerbeidzjaan kansloos mag gaan verliezen. Dan, we gaan door met nummer vier. Nieuws dat lekker rond ging online. De twee-koppige slang in Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Daar gaat het deurtje van het terrarium open. Een grote steen opzij gelegd en onder de steen ligt de korenslang. Chef van Overdijk, heel bijzonder. Een slang met twee koppen. Klopt, ja. Klopt, ja. Is inderdaad enorm bijzonder. Echt uniek. Uniek, noemt oh. men dat. Maar het is toch de tweede keer binnen het de decennium... dat het bij de oliemeulen uit het eik is. Ja. Ja. ja, nou, brand maar los, zou ik zeggen. Ja, Misschien een hele rare vraag, maar als de slang gaat eten... Uh, uh, welke kop eet dan? Of, of eet ze alle twee? Uh, ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik bedoel, uh, bij Siamese tweelingen is het altijd nog even afwachten... of dat uh, de anatomie het toelaat om, uh, om te eten. En uh, ja, het diertje wat we hier zien uh, heeft een, uh, een dominant kopje... Ja. En dat kopje gaat dan waarschijnlijk ook eten. Het andere hoofd is een beetje de, de, de bitch van dat kopje. Zo'n schoteltje dus eigenlijk. Nou kan er op latere leeftijd nog wel iets bij trekken. Maar uh, vooralsnog ziet het rechterhoofd er iets dominanter uit als het linker. En denk ik dat dat hoofd wel zo gaan eten. Ze tongelen ook allebei. Ze steken allebei soms tegelijkertijd de tong uit. Dus is dus, uh, hartstikke leuk om te zien. Hoor. Ja, zegt Hilary, zo'n gehandicapte beest. Want morgen is hij te zien in Tilburg. Tweekoppige dierencapital of the world. Door dan met nummer drie. Rijkswaterstaat mag beginnen met het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Ja, Het lijkt erop dat de plek waar ik nu sta, het einde van de huidige A4, hè, midden in Delft, dat hier straks toch echt die snelweg gaat lopen. Vanmiddag, zoals je zij heeft de Raad van State dat definitief besloten. Anderzijds, het lijkt er al 50 jaar op dat die weg hier gaat komen. Sinds 1954 ligt het plan er al. Vorig jaar nog zette de toenmalige minister van Verkeer... Eurlings uh, was dat, zette zijn handtekening onder het plan... En toen kwamen er weer bewoners en milieuorganisaties met bezwaren. En toen ging het weer niet door. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat was allemaal vroeger. We leven in het nu. En ondanks de bezwaren van de milieuclubs en de bewoners... gaat het nu echt, echt, echt, echt, echt door. Maar nu heeft de Raad van State zich erover uitgesproken. Dat is echt de laatste halte. En het betekent dat we nu uh, ja, het project kunnen gaan gunnen aan een ontwikkelaar... Hè, en volgend jaar de schop in de grond uh, uh, zetten. Voor echt deze keer. Voor echt deze keer, ja. Ja, nou, minister blij, tegenstanders juist niet... maar die hoeven eigenlijk helemaal niet te treuren. Want die hele snelweg zorgt er namelijk voor... dat de natuur nog mooier gaat worden. Want nu is het natuurlijk overwoekerde troep met schijtende vogels. Straks... 100 hectare prachtig aangelegde natuurunits. Maar er wordt ook, als deze weg wordt aangelegd, geïnvesteerd in de omliggende natuur. Zo'n 100 hectare natuur, maar ook uh, recreatie, fietspaden en dergelijke. En uh, we proberen dus eigenlijk een beetje mooier achter te laten dan het nu is. Nou, dat kan niet meer misgaan. Op twee dan, de storing op vliegveld Eindhoven. Het is een technisch probleem. Uh, de verbinding tussen Millingen, en dat is het uh, de, de operatiecentrum, het vliegoperatiecentrum van, uh, van de luchtmacht... En het contact met de toren op de vliegbasis Eindhoven, uh, ja, die, is even, die ligt eruit. Wij noemen dat, die is black. Ja, en wij noemen dat, die is zo kapot als een hoentje. En daarom konden een hele middag de vliegtuigen in Brabant niet vliegen niet. Dan hebben we pech. Waar moet u naartoe vliegen? Krankanaria. Canaria. Niks aan te doen, hè? Wat vinden jullie ervan? Jullie moeten nog even wachten op Krankanaria. Canaria. Ja, heel erg. Ik kan niet zwemmen. Dat had je je op verheugd natuurlijk. Ja, heel hard. Ja, en nu sta je hier in regenachtig Eindhoven op het gestrand. Nou, veel succes. Goed, en als het dan gaat met dit soort problemen, zijn er schrijnende verhalen. Wij komen hier mensen ophalen. Die zouden om 14 uur aankomen van Katowice. Die vlucht die is uh, verplaatst naar een ander vliegveld. Een probleem? Nou, nou komt het probleem. Niemand die weet waar. En nou, dat die mensen dezelfde dus telefoon hebben en die bellen naar ons... Maar die zitten voor 120 kilometer in de bus naar Eindhoven. Ach... Maar zielig dat je dat van de passagiers zelf moet vernemen en dat ze het hier niet weten. Ja, maar eigenlijk is er dus geen probleem. Sterker nog, deze mensen zaten in ieder geval nog in de bus. Ik vroeg me af of je weet dat alle vluchten van Ryanair, waar ik onder andere, maar ik zou vanmorgen naar Pisa gaan. die worden gewoon gecanceld. Dan ja. je, je geld terugkrijgen en je koffer terug en dan kan je weg. En ik heb daar een camping geboekt en uh, een auto gehuurd. Een ja. hele vakantie valt in het water. Ja, ja. En geen zonnig Italië dan? Ja, een weekje naar de hefteling. Week na de dat klinkt als een rustig weekje weg met het hele gezin. Gelukkig zijn dit soort, dit zijn zware verhalen. De meeste mensen die vonden de hele storing echt gewoon keihard. Zijn jullie ook gestrand? Nee, we zijn niet gestrand. We wachten gewoon op onze vlucht naar Dalaman. Oh, die gaat gewoon wel? Ik ga er vanuit, hè. Ik heb niks voor wat dat niet zou zijn. Hoe laat zouden jullie vliegen? Tien voor vijf. Tien voor vijf. Ja, Hopelijk moet er een storing wellicht dan verholpen zijn. Oh, er is een storing. Oh, Oké, okay. een onwetende, oh. die zal dan wel furieus zijn. Er is een storing in het communicatiesysteem... en er is nee. geen vliegverkeer mogelijk op dit moment. Oh, enig... Ja, dat, is echt, dat was de raarste reactie. Nou, oh. dat is toch fijn eigenlijk. ja wel gezellig. Als je zo in elkaar zit. Ja, zeker. Ah, lekker. Goed, tot, tot slot dan nog de nummer 1. Vermiste Marianne Gozens is levend teruggevonden. 18 dagen na haar vermissing is ze gered langs een rivier in Zuid-Spanje. Nou, Marianne is vanmorgen door drie wandelaars gevonden bij de rivier Chia in Zuid-Spanje. Um, ze, in eerste instantie werd gedacht dat ze daar uh, in een kloof is gevallen tijdens het wandelen, maar nu blijkt dat ze uh, verdwaald is eigenlijk in dat gebied en een paar keer de verkeerde route heeft gekozen en daardoor op een plek kwam waar ze uiteindelijk niet meer wist waar ze was. Ja, vervolgens koos ze ervoor om te wachten totdat iemand langs zou komen. En dat duurde dus 2,5 week. Haar familie is vanmorgen op de hoogte gesteld. En zij zijn in volle vaart naar Spanje vertrokken. We hebben geen vrienden gemaakt op de A2 volgens mij. Want we zijn als een dolle vanuit Limburg hier naartoe gereden om de vlucht te halen. Maar uh, uiteindelijk hebben we, het, uh, hebben we het gehaald. En zitten ze nu als het goed is in het vliegtuig. Wie zit er in het vliegtuig? Uh, Jantje en Frits, zoon en dochter van Marjan. Uh, Johan, dat is de ex-man van Marjan. En uh, daarnaast nog wat vrienden en familie. Ze dus zijn in totaal met z'n gegaan. De familie heeft via sociale media, iedereen die heeft meegezocht... opgeroepen dat te vieren dat ze weer heel hard is teruggevonden. En dat waren de deze Topics van vandaag. Morgen dan zijn we er weer, dus dat kan niet meer misgaan. En dan ben je er ook. Ja. Ja, Luc ink. Dankjewel. Je hoort het al eventjes van Luc, uh, dit jaar kan iedereen zich inschrijven voor het Nationaal Songfestival. Een selectiecommissie gaat uiteindelijk beslissen welke zes artiesten aan de Nederlandse voorronde van het Eurovisie Songfestival mogen meedoen. We duiken dan nu ook eventjes de geschiedenisboeken in, want het eerste Songfestival, het Eurovisie Songfestival, dat is alweer eventjes geleden. Songfestival-commentator Daniel Dekker heeft dat niet meegemaakt, hè Daniel? Nee, dat is uh, nog helemaal uit de zwart-wit tijd. Ja, um, uh, wie heeft dat eigenlijk opgericht, dit hele muzikale spektakel? Nou, er was eigenlijk eerst in Italië een Sanremo Festival. Dat bestond al langer. Dat was ooit begonnen in 1952. En het Eurovisie Songfestival is eigenlijk een idee van een Fransman, die wilde iets soortgelijks opzetten voor Europa. En de gedachte was daarbij dat door middel van muziek uh, de landen dan met elkaar verbonden zouden worden. En het eerste songfestival, dat werd uh, in 1956 gehouden in Zwitserland, was toen eigenlijk nog een radioprogramma, mm -hmm. omdat uh, ja, de meeste mensen nog geen televisie hadden. En nou, stonden wij gelijk, wij Nederlanders, te springen om mee te doen? Ja, Nederland deed toen ook al mee. Er deden trouwens nog niet heel zoveel landen mee als nu, want nu zijn het er 43 bij het Eurovisie Songfestival, en toen waren het er maar zeven. Nederland deed mee, uh, België, Luxemburg, Italië, Duitsland en Zwitserland. En uh, ja, het is misschien wel leuk om, om erbij te vertellen dat uh, Denemarken, Oostenrijk en Engeland ook mee wilden doen, maar die werden al, meteen al gedisqualificeerd omdat hun aanmelding uh, te laat binnenkwam. Ach. Ja, dat is ook wat. Wil je een keer meedoen of niet? En dat was het allereerste. En toen werden ze meteen al buitengesloten. Maar op het eerste zongfestival uit Nederland uh, wel de primeur. Want uh, uh, ons land mocht uh, het allereerste lied ooit op het zongfestival brengen. En dat was uh, toen het nummer uh, ja, De Vogels van Holland werd gezongen door de illustere Yeti Pearl. We kennen het allemaal nog natuurlijk. Ja, we zingen het zo mee. Zullen we even een stukje meezingen? Ja, nou, heel graag. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het verras zo dood. Zijn de meisjes zo lief? Zijn de meisjes zo droog? Daniel, ik hoor je niets, maar. Je bent de tekst even kwijt van me natuurlijk. Ja, nee, precies. Ja, dit is heel tekenend voor die tijd, in de jaren 50. Toen werden toen werd echt van dit soort liedjes uh, gemaakt. En uh, ja, nou ja goed, uh, Nederland deed dus mee met, uh, met deze jet die ik uh, daarna... Ik, ik, ik heb er nooit meer wat van gehoord. Um, uh, deed Nederland het toen wel goed toen in die beginjaren? Want nee, de laatste tijd al... gaat het niet zo lekker, hè? Nee, we hadden toen al een aardige traditie, want we hebben toen niet gewonnen. <laughs> Trouwens, het jaar daarna wel. Dat moeten we er nog wel even bij vertellen. Want het jaar daarna deden we mee met uh, Teddy Scholten. Uh, in 1957. En toen wonnen we het festival wel. Mm -hmm. En het is uh, zelfs helemaal onduidelijk op welke plaats we toen geëindigd zijn op dat eerste zonfestival. Want in die tijd uh, had je nog helemaal geen scorebord. Oh, oké. Okay. Dus dat is ook lekker duidelijk. Alleen de, de winnaar werd bekendgemaakt. En uh, dat bleek Zwitserland te zijn. Heb jij er eigenlijk nog wel zin in? Ja, heel erg. Maar het gaat zo slecht. Ja, maar het is. Uh, kijk. Ik, ik ben er pas de laatste paar jaar echt bij betrokken. En, uh, ik heb het kan eerst... alleen maar omhoog nu. bedoel je? Nou, nee, dat niet om. ik heb het eerst ook altijd op afstand gevolgd. Ik vond dat wel een mooi uh, liedjes evenement. Ja. Dat is natuurlijk op zich wel grappig. Maar uh, als je er wat dichterbij komt, ik ben nu natuurlijk nu in Oslo geweest in Moskou en uh, het afgelopen jaar in Düsseldorf. Ja. Ja, het is wel een fantastisch evenement op muziekgebied. Dus uh, ja, het is nog steeds heel erg leuk om mee te maken. En uh, in tegenstelling tot andere landen. Andere landen zijn gewoon trots dat ze er überhaupt bij zijn. Ja. En, en uh, ja, wij als Nederlanders mogen ook wel een beetje. ...een beetje trots zijn uh, dat we er gewoon aan meedoen. En, en ja, mocht we, het... mochten we nou in één keer gaan winnen... ...dan heet dat het gewoon het uh, Daniel Dekker-effect. Zullen we dat bespreken? Nou, <lacht> laten, we, laten we eerst proberen om de finale keer te halen... ...want dat is ook alweer zeven jaar geleden. We gaan allemaal ons best doen. Uh, vanavond gitaar pakken en we kunnen het insturen. Oh nee, we moeten het zelf gaan brengen naar de trots. Dat heb ik net gehoord van Luc. Ja, er staat daar een hele grote koffer. Iedereen die denkt dat hij talent heeft... Of een, ...of een goed idee heeft voor zo'n festival, ...die uh, mag het daar in de brievenbus gooien. Daniel Dekker, dank je wel. Heel graag de Engelse kok Jamie Oliver die komt maandag weer met een nieuw programma. Zometeen praat ik met kok Ramon Beuk... en de baas van 15 in Amsterdam over het slissende fenomeen. IJsland wil sigaretten op doktersrecept verstrekken... om mensen makkelijker van hun rookverslaving af te helpen. Of dat ook echt werkt, dat hoor je van verslavingsarts Gerard Alderliefde. En Pim Kemper, die ken je niet... maar hij is gisteren verkozen tot de allerslechtste chauffeur van Nederland. Of hij die titel echt verdient, nou dat heeft 1,3 miljoen mensen gisteren gezien. Maar je hoort hem zo nog eventjes. Maar eerst gaan we hier luisteren in BNN Today naar de Nederlandse zanger. Dood met Wistouw. all seven different oceans together every perfect moment the brightest stars are falling Het is woensdag en dat betekent dat we de wereld rondgaan met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Trouwen in het buitenland, daar gaan we het over hebben. Ja, het is misschien een onderwerp wat je niet direct bij mij zou verwachten. Nou. Nou, nou nee, ja, het buitenland wel. iedereen het. Ja, maar ik heb zelf uh, vrij weinig met trouwen. Ik heb ook, uh, roep altijd heel hard van... Oh, oh. Je ziet mezelf niet, niet dat iedereen dat weet natuurlijk... maar ik ben niet zo'n trouwlustig type. Mm -hmm. Maar um, het is wel absoluut populair bij mensen om dat te doen. Ja, maar wacht heel eventjes, want je stapt nu al over jezelf heen. No. Wesley en Jolante doen het. Charlotte, Sophia en Johnny doen het, ja. die van Heitinga. Mm -hmm. Maar jij deed het ook. Nou, ik moet het nuanceren inderdaad. Ja, Ik, uh, ik ben een keer getrouwd uh, op uh, een hele bijzondere plek. Um, uh, maar dat hebben we eigenlijk, moet ik eerlijkheidshalve bijzeggen... Voor televisie gedaan. Ja, het is ook allemaal nep. Maar wel, wel echt een ceremonie doorgegaan. Ja, het was ja, heel erg leuk. We hebben een item gemaakt op Bermuda. Mm -hmm. Bermuda is een eiland voor de kust van Amerika. Ligt zeg maar op dezelfde hoogte als New York ongeveer, maar dan wat verder. Het is ook een stuk warmer. ligt een beetje in de Bermuda-driehoek natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is bij Amerikanen heel populair om daar te gaan trouwen. Omdat het toch redelijk uh, pittoresk is en mooi, tropisch, bla bla bla. En wij wilden daar graag een item maken. En toen stelde het Toursboard voor van... nou, meid, ga gewoon lekker in beeld trouwen met iemand. Ja, en toen keek je om je heen en dan denk je... wie is de gevaardigde? Ja, toen keek ik om me heen, wie hebben we bij me? Nou, ik had één gay geluidsman bij me, die werd het dan niet. Toen werd het maar de cameraman. Nou, dat was wel veiliger geweest misschien. Dat was veiliger geweest, want ja, dat is wel waar. Ik trouwde dus met mijn cameraman, maar... Uh, dat is ook mijn ex. Ja, en, slim. Uh, hij was vergeten dat die grap aan zijn vriendin te vertellen. So she was not amused. Zij zag het op tv. En zij maakte het vervolgens uit. Want we konden haar niet wijzig maken dat het oh. gewoon een grapje was. Dus ik ben getrouwd. <lacht> er zijn nog foto's van. Alleen het is nooit rechtsgeldig. Ja. Het is overigens nog steeds een hele goede vriend van mij, deze cameraman. Ja, maar hij is wel single for life. Dat is nee hoor, nee, nee. Nee. hij zal weer door, oh. joh. Annika Roloffs uh, van Worldwide Weddings. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u organiseert uh, trouwreizen naar het buitenland. We zitten wel een beetje om te grappen. Uh, uh, is, het, uh, is het mogelijk, wat, en oh, eigenlijk slim, wat Floortje deed? Uh, als Floortje het gedaan heeft zonder dat zij uh, geboorteaktes en dergelijke overlegd heeft bij een officiële ambtenaar... Dan is het helemaal niet echt. Dan is het een, een soort ja, ceremonie die verder geen rechtsgeldigheid heeft. En dan is er niets aan de hand. Uh, ga je met uh, geboorteactes of marriage license aan de gang. Dan ben je nou ja, in zoverre onverstandig bezig. Dan had die jongen nog iets meer uit te leggen gehad. Want dan was die. Echt met de getrouwd nee, het was het was echt nep. We er stond echt een uh, iemand ons in, ons in de echte verbinden, maar het was uh, er is niks getekend. Laat ik het oh, zo okay, zeggen, okay. Nee, maar dan is het niet erg. Nee. Maar we kennen natuurlijk de verhalen van uh, een huwelijk in LA en daar kom je aan en je gaat met je geliefde, je verse geliefde naartoe. En dan denk je, uh, Las Vegas, sorry, en dan ga je naartoe en dan denk je, leuk, uh, we gaan trouwen en dan vul je wat formulieren in. Is er dan toch een risico dat je in Nederland terugkomt en dan echt getrouwd bent? Nou, het is dan zo, als je dat formulier een manier uh, ingevuld hebt, dus de, de, zeg maar de marriage license, en dat doe je natuurlijk allemaal nog lachend en van ha, ha, ha dan word je in de echt verbonden. Dat is een ambtenaar die, uh, die daar dus uh, verbonden is, zeg maar aan de burgerlijke stand. En dan ben je dus in Amerika getrouwd, dan is weliswaar jouw huwelijksakte in Nederland nog niet gelijk rechtsgeldig, omdat die nog gelegaliseerd moet worden, mm -hmm. maar je bent wel degelijk getrouwd. En omdat je in het buitenland getrouwd bent, is jouw burgerlijke staat veranderd... en ben je in Nederland verplicht dat aan te geven. Dus dat je staat je ook zo geregistreerd als getrouwd wordt, zijn? In Amerika, laten we nou even Las Vegas als voorbeeld houden... dan word je daar dus ook geregistreerd als zijnde getrouwd. Oh, dat is wel een belangrijk uh, element om eens even ja. te vertellen. Ja. Ja. Er zijn ja. een hoop mensen die denken dat je gewoon voor de grap daar even trouwt. Nee, wel als je het doet zoals jij het op mijn moeder gedaan hebt. Dus mm -hmm. gewoon uh, ergens naar binnen lopen en uh, elkaar vooral heel erg diep in de ogen kijken... en even getrouwd beloven en niets uh, tekenen. Mm. Dan is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je, en dat kan in Amerika op heel veel plaatsen... gewoon alleen met je paspoort een marriage license halen... en je dan gaat trouwen, dan ben je echt getrouwd. En moet je het in Nederland aangeven. En als je het dan niet wilt, zul je ook echt moeten scheiden. Anneke, kun je in elk land trouwen op de wereld? Nee. Helaas niet. Um, een van de bestemmingen waar iedereen wil trouwen, dat uh, zijn de Malediven. Nou, dat is een, uh, een, een land ja. met een islamitische grondslag. En moet even heel voorzichtig zijn, maar in de meeste landen met een islamitische grondslag... kun je niet trouwen als je niet of daar woonachtig bent of de nationaliteit hebt van dat land. En maar wat... ook heel makkelijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, kun je niet trouwen als je niet de nationaliteit van het land hebt of te woonachtig bent. En hoeveel mensen in Nederland trouwen nou zo ongeveer in het buitenland, zeg maar gemiddeld? Ik zou heel graag willen die cijfers ook willen weten, want dat zou ons weer helpen om een beetje te bepalen waar wij staan met ons bedrijf. Maar uh, wij zeggen altijd van uh, wij hebben minimaal één huwelijk per dag. Nou, en er zijn natuurlijk nog een aantal bedrijven die dit soort ja. uh, uh, dingen regelen, dus ja... Ik durf niet echt uh, harde cijfers te geven. Wel dat het steeds meer in de belangstelling komt. En welke bestemmingen? Want ik kan me voorstellen dat je voor de meest romantisch... Nou, Malediven valt dan eventjes af. Waar, waar, waar wil men trouwen? Nou, uh, onze top drie, uh, Curaçao, op de top 1. Dat heeft natuurlijk vooral te maken... dat je daar ook gewoon Nederlands kunt spreken. Dus het uh -huh. is toch een beetje thuis. Uh, het is een bestemming die uh, zich ook heel erg leent... om daar met familieleden en dergelijke naartoe te gaan. Dus Curaçao... Een enorm leuke bestemming om te gaan trouwen is Mauritius. Staat bij ons ook heel hoog op het lijstje. Uh, prachtige stranden, hele mooie hotels... die normaal gesproken vaak wat duur zijn... maar omdat ze voor bruidsparen hele leuke kortingen geven... komt het ineens in de buurt. En een bestemming die heel veel mensen niet kennen... maar die ik echt van ganz hard aanbevel. en bij ons ook in de top drie staat, is Santorini. Klein nee. Griekse eilandje. Uh, heel pittoresk, heel kleinschalig... En dan moet je je voorstellen dat trouw je dan bij een klein kerkje, uh, net uh, ja, zeg maar, uh, bij de zee. Dus een prachtig uitzicht. S avonds uh, de zonsondergang. Romantisch. Heel romantisch. Anneke Roelofs, dankjewel. Floortje, uh, als je toch ooit nog gaat trouwen, je weet maar nooit, hè? Het kan ja. gebeuren. Ja. Waar dan? Uh, Antarctica. Ja? Ja, lijkt me leuk. Oké. Bel maar dan. Ja, <laughs> mag je Anneke bellen. <laughs> Oké, okay. dankjewel Floortje, We spreken je volgende week weer. Oké, okay. bedankt. Exit, Holland. We gaan weer naar het buitenland, want iedere dag vliegen we de wereld over op zoek naar Nederlanders in het buitenland... om te horen welke opmerkelijke verhalen ze hebben. Vanavond gaan we naar Chicago. Daar woont Janneke van Geuns. Janneke, goedenavond. Goedenavond, hallo. En daar in Chicago is een nieuw fastfood restaurant geopend. Want daar hebben ze er natuurlijk nog niet genoeg van in Amerika. Maar dit schijnt een hele bijzondere te zijn. Vertel. Ja, klopt. Het is een hele bijzondere. De, deze keten heet uh, Chick-filet. En uh, die was wel al in andere delen van Amerika te vinden, maar nog niet in Chicago. Mm -hmm. Dus de mensen waren al jarenlang uh, aan het wachten tot ze hier zouden komen. En het is nu, niet uh, geleden, dan eindelijk, uh, eindelijk gebeurd. En jij zegt eindelijk. Waarom zeg je eindelijk? Nou ja, de, de kwaliteit van de, van de chicken is erg goed. Maar het is ook een, uh, een andere keten dan, je, uh, ja, dan een Burger King of een McDonald's. Dus ze doen hele bijzondere dingen. Eén um, ding is dat uh, tijdens hun opening, de avond van tevoren, als je om zes uur er bent, dan um, uh, de eerste honderd mensen die de hele nacht daar blijven wachten, mm -hmm. die krijgen een jaar lang gratis uh, gewichten bij deze fastfoodketen. Dus um, een vriend van mij, Jason, die is een enorm grote fan van uh, Chick-filet, uh, Chick die heeft dat gedaan en ik ben hem ook gaan aanmoedigen. En uh, hij, heeft, uh, hij heeft gewonnen. Dus hij kan nu een jaar lang lekkerder gratis eten. Maar um, je moet me toch even uitleggen, Janneke. Uh, die vriend van jou, die Jason, is fan, zeg jij, hè, van Chick-filet. Hoezo ben je fan van een, van een fast food keten? Wat is er zo nou, bijzonder? Hij, ja, hij kent het al vanuit het, uh, het zuiden, van toen hij in Atlanta was. En, um, ja, hij had uh, eens een broodje geproefd en hij zei, dat is het helemaal. Dus toen wij uh, op school... Opdracht kreeg om een uh, soort spiral uh, campagne op te zetten. Zodat hij bedacht om een Facebook-pagina te starten en een, uh, en een video te maken. Mm -hmm. Waarbij hij uh, de Chick-fil-A uh, hoofdkantoor liet weten dat hij heel graag wil dat Chick-fil-A naar Chicago kwam. En dat, uh, dat is een enorm succes geweest. Uh, honderden mensen hebben die video bekeken. Uh, Duizenden mensen op de Facebook-pagina. En uh, op een gegeven moment kreeg hij een e-mail van de directeur. En die zei inderdaad: van, Nou, we komen naar Chicago. En we willen dat jij, uh, dat jij op onze openingsparty bent. En ook nog eens uh, de gastenlijst daarvoor gaat regelen. Dus, ja, die um... ch Chick-filé mensen die zijn slim. Die laten eerst even voor zorgen dat iedereen een Chick-filé wil hebben. Vervolgens laten, zetten ze Jason ook nog aan het werk. Ja, ja, maar hij kreeg wel enorme eer toen uh, op de openingsparty, wat enorm luxe was met een uh, mooie loper en een hele mooie locatie, mm -hmm. uh, werd hij door de directeur het podium opgeroepen en mocht hij de eerste hap van, uh, van het eerste broodje in Chicago nemen. Ja. Dus hij is er ook wel uh, heel erg blij mee gekregen. Ja, het is, het is een uh, hype rond eten dit. En uh, dan is het logo van dit kippenrestaurant, let wel eventjes op, een koe. Een koe, ja. Ja, want ze zeggen van uh, de koeien zijn nu zo blij dat uh, meer mensen kip gaan eten. Dus wegblijven van de burgers, wat uh, uiteraard uh, ja, het sleutel van de koe bevat. Ah. Dus, uh, dus de koeien zijn zo blij dat die zeggen ook van nou jongens, ga maar lekker meer kip eten. Hè? Dat is beter voor ons. Dus uh, nu aankomende vrijdag als je ook naar het Westenland gaat en je je verkleedt als een koe, dan krijg je ook een gratis gelegd. Geniaal concept zeg. Uh, de koe, eet kip. Janneke van Geuns vanuit Chicago, dankjewel. Oké, bedankt. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is iets voor half tien. Hier is uh, Freddy van Tijn. Het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Dominique Stroos Kaan gaat door. Vanmiddag kwamen de advocaten van Stroos Kaan en de aanklagers bij elkaar om te overleggen. De verkrachtingszaak tegen de voormalige IMF-topman was op losse schroeven komen te staan. Door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het Kamermeisje dat hem van verkrachting beschuldigt. De Britse premier Cameron heeft een uitgebreid onderzoek aangekondigd... naar de afluisterpraktijken van de tabloid News of the World. Het blad heeft de voicemail afgeluisterd van een vermist meisje. Daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden. Ook in andere zaken werden telefoons afgeluisterd. Een aantal bedrijven is al gestopt met adverteren in de krant vanwege het schandaal. En uit een museum in Brussel is de kop van een opgezette zwarte neushoorn gestolen... Drie mannen sloegen gisteren vlak voor sluitingstijd toe in de zoogdierenzaal van het Museum voor Wetenschappen. De daders waren vermoedelijk uit op de hoorn van het dier. De hoorn van neushoorns wordt in Azië vermalen, verwerkt in lustopwekkende middelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Radio 1. BNN Today. Alleen nog maar kunnen roken op doktersrecept. Dat is een idee van de minister van Gezondheid van IJsland voor alle IJslanders. Je loopt dus niet naar de winkel op de hoek voor gewoon een pakje sigaretten. Nee, je moet eerst eventjes bij de dokter langs. Verslavingsarts Gerard Alder, liefste, goedenavond. Goedenavond. Goed idee of niet? Eerste reactie: bizar. Revolutionair. Uh, waarbij je vooral afvraagt, moet een arts dan zo'n potentieel dodelijk middel voorschrijven op recept? Ja. Dat is mijn eerste, eerste reactie. En daar het antwoord op dan ook maar gelijk? Uh, nou, ik, ik denk dat het uh, niet gaat werken. Maar ik vind het wel een heel goed idee dat het op deze manier op de kaart wordt gezet. Dat opnieuw ter discussie wordt gezet hoe gek is het dat dit middel zo legaal, zo geaccepteerd, zo makkelijk verkrijgbaar is. Want dat is wel iets wat we ook in Nederland... Uh, wel kunnen leren dan van de IJslanders. Want ja, dat middel is dan tabak natuurlijk. Uh, de minister ja. van IJsland die vergelijkt het daarom ook een beetje met onze aanpak tegen uh, uh, of de aanpak van um, heroïneverslaafden. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar toch even hoe dit zou kunnen werken. Want uh, sigaretten, dus alleen voor echte verslaafden. Uh, de dokter gaat eerst eens even bepalen of je verslaafd bent. En dan pas mag je die sigaret hebben. Dus iemand die zomaar even tussendoor een sigaretje rookt, zo nu en dan, dat mag niet meer in IJsland. Ja. Gaat dat, dat, dan, uh, gaat dat iets opleveren? Want dat is eigenlijk drooglegging in zekere zin, toch? Ja, precies. En dat is natuurlijk een, een negatief ding van hun plan. Waarbij je denkt van, hé, hey, moeten ze opnieuw het uh, wiel uitvinden... wat ze uh, in Amerika de jaren dertig ook hebben meegemaakt. Uh, toen was het alcohol? Je, ja, toen was het alcohol. Als je iets verbiedt, dan komt het keihard terug met illegale stokerijen. Maar in dit geval met illegale producties. De, er komt een hele nieuwe handel van illegale sigaretten op gang. Want het mail is zo verslavend... dat je daar uh, heel veel je best doet om maar toch aan te komen. Ook al zijn het er maar uh, vier per dag. Maar als je kan aantonen dat je verslaafd bent, dan krijg je het. En dan wordt het zelfs goedkoper, is het voorstel ja, van de minister. Wat dat betreft is het een, een soort half, uh, halve maatregel. Hè? Van, uh, ja, uh, je bent verslaafd, dus dan moet je het wel hebben. Daar hebben we dan wel begrip voor. Uh, dus dan kan je het op doktersrecept krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk een halve maatregel... omdat je uh, met de illegaliteit voor al die anderen... heel veel problemen op je hals gaat halen. Want hoeveel mensen zijn er in Nederland bijvoorbeeld... die in de buurt van verslaving komen als het over roken gaat? 4 miljoen. Ah. Dat is natuurlijk een mega aantal en... Uh, Kijk, en dan kom ik toch weer met een positief kantje van dit verhaal. Als wij de boodschap overnemen vanuit IJsland... dat eh, nicotine en roken gewoon heel slecht voor je is... en dat is eh, vaak genoeg aangetoond... dat het vooral naar de jeugd, vooral naar het beginnen met roken... een, een goede boodschap kan zijn, want daar begint het natuurlijk... Ooit in de jeugd, uh, je doet je, je ouders na, je vrienden na... en je zit vast voor de rest van je leven. Om, de kans om te stoppen is minimaal. Uh, hele lage percentages houden het een jaar vol... Maar het beginnen is heel belangrijk. Ja. En dat zou die... dan toch een positief effect kunnen zijn ja. in IJsland. Maar die boodschap is natuurlijk... In Nederland wordt die ook al uitgedragen. Werkt niet direct heel erg snel. De uh, IJslandse minister denkt... We doen het zoals ze het in Nederland doen met de heroïneverslaafden. Die krijgen dan methadon om een ander ja. middel te krijgen... zodat ze langzaam maar zeker van die verslaving af kunnen komen. Ja. Uh, is, die die, is die vergelijking terecht? Die vergelijking uh, gaat mank. Om, ten eerste praten ze dan over een substituut, een vervanging voor heroïne, mm -hmm. in ons geval methadon. Daarvan is trouwens heel vaak aangetoond dat dat goed werkt. Heroïneverslaafden gaan vooruit op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied door methadon. Maar in IJsland spreken ze niet over een substituut van nicotine, maar de nicotine zelf. Ja. Dus die vergelijking gaat daarin. Je blijft af. verslaafd? Ja. Even samenvattend, een bizar revolutionair idee, noemde u het in het begin van het gesprek, maar eigenlijk gewoon uh, niet doen in Nederland, hè? In Nederland niet doen, maar wel interessant hoe het zou uitpakken op een uh, relatief geïsoleerd land. Het is natuurlijk een eiland en uh, het zou heel interessant zijn als we het doorvoeren, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar, ik sta er dan ook wel dubbel in, uh, wat voor een effect heeft het op het aantal nieuwe rokers per jaar? Hm. En dat is dan het, het hoopvolle, het positieve van het verhaal. We wachten het af. Verslavingsarts Gerard al de liefste, dank je wel. Graag gedaan. 1,3 miljoen mensen hebben gisteren de allerslechtste chauffeur van Nederland... aan het werk gezien in het uh, bijbehorende programma. En uh, de vraag is natuurlijk of hij vandaag nog over straat durfde. Ik heb het over Pim Kemper. Um, hij reed een BNN-presentator aan in het programma. Zo slecht was hij achter het stuur. Je hoort hem zo, hoe zijn dag was, the day after. Het eerst met no surprises. Yeah. Ja, zo'n plaat doe je dan echt tot het aller, aller, allerlaatste eindje. Radiohead, no surprises. Dit is Radio 1. BNN Today. Het zit erop. De slechtste chauffeur van Nederland is eindelijk bekend. Gisteravond werd Pim Kemper door een vakjury verkozen... tot de aller slechtste chauffeur van Nederland... in het gelijknamige televisieprogramma. Pim, goedenavond. Goedenavond. Nou, die titel had je wel verdiend, hè? Ja, ja ik heb het zelf teruggezien natuurlijk. Alle afleveringen en... Uh... Ja, ik ben duidelijk wel de slechtste helaas. Ja. Zo'n zo 1,3 miljoen mensen hebben de beelden gezien. Uh, het was een van de best bekeken programma's van gisteren. Kan je ja. nog over straat? Ja, nou goed, je wordt wel wat toegeroepen. Of mensen zeggen van, hé, hey, jij bent de slechtste Of, uh, jij kan echt niet rijden. En dat soort dingen inderdaad. Maar ja, dat, uh, dat krijg je er gewoon van. Hebben vrienden al officieel de banden verbroken? Familie Bad niet meer? <tied> inderdaad, ja, helemaal Remy. Nee hoor, nee, ze vatten het allemaal uh, positief op. Ja, maar ik, ik zeg het nee. zo omdat het echt serieus ook wel heftig werd. Het was niet alleen maar een nee. grapje heftig. Ja. Um, voor de mensen die er nog aan twijfelen of jij wel echt de allerslechtste was. Um, jouw finale eindigde gisteren zo. 112, nu, wordt er geroepen. Um, ja. Dit is wat we horen. Vertel jij even wat we zagen. Nou goed, het, het, het, uh, het was een schoudercheck. En, uh, dus je moet daar rijden en dan 70 km per uur maken. En dan passeer je twee borden, aan de linker en de rechterkant, allebei een bord. En dan moet je over je schouder kijken naar de borden. En een van de borden die geeft aan welke richting je op moet. En dan uh, rijdt een muur af en dan moet je links of rechts om de muur. En mm -hmm. um, ja, ik keek over mijn schouder... Waardoor ik dus ja door de muur heen ging. Ik trok een stuur mee of iets. Ja. En ik raakte de muur. En verderop stond een safety car. En die hebben wij alle drie niet gezien. Want het ging zo snel. En ja, je rijdt gewoon op een gegeven moment in een knal. Ik zag iets rood op ons afkomen en je hoort een knal. En, ja, iedereen is shot natuurlijk. En het is een glas verdrijfd, want ik voelde glas in mijn gezicht komen. Ja. En daar deed ik mijn handen voor mijn gezicht. Daar deed ik dat ook wel vaker. Hè. Ja, dat in viel geval... in het programma wel op dat je op momenten zoals dit, als het misging, zeg maar je handen van het stuur afhaalde en je ja. maar dan maar voor je oog hield. Dat lost natuurlijk niks op. En dat nee. is gewoon een hele stomme reactie. En ik snap ook gewoon niet waarom ik dat doe. Maar wat je nog even vergeten te melden... is dat je in, die, uh, in die, uh, die zwaai met de auto die je maakte... vervolgens ook presentator Ruben Nicolai ja. meenam. En uh, dat had uh, heel ernstig kunnen aflopen. Gelukkig uh, ja. uh, hij was hij uh, flink beurs. Maar uh, het heeft geen grootste gevolgen gehad. Uh, maar uh, dat zag jij terug gisteren en toen? Uh, ja, schrikken natuurlijk. Het, was, uh, het huilen stonden erbij gewoon... Ja, dat is gewoon, ja, het is hartstikke eng om zoiets te zien om het mee te maken natuurlijk ook. Ik bedoel, want wat ik al zeg, ik kreeg wat glas in mijn gezicht en de auto stond stil en iedereen stapte uit. En ik zat dat mijn vooraan verbrijzeld was en ik denk van nou dat komt door de klap. En dan stap je uit en dan zie je Ruben Nicolai gewoon op de grond liggen met zijn gezicht in het gras. Ja. Nou ja, nou, ik rent je... er naartoe om te kijken of het, uh, hoe het gaat en dan ja. Dat weet je dan gewoon niet op dat moment. Nee, nee, dat moet een grote schok zijn geweest. We kunnen inmiddels Absoluut. er wat luchtiger over praten. Want het is allemaal goed gekomen. Dus dat ja. gaan we ook vooral doen. Um, laten we toch nog even een fragmentje horen van jou. Ook uh, in de laatste aflevering uh, te zien. Uh, toen je je rijstijl ging testen in Parijs. Nou, dat is natuurlijk een uh, drukke stad met veel verkeer. Uh, Ruben Nicolai zat toen, uh, toen nog gewoon vrolijk bij jou in de auto. Luister mee. Daar hebben we weer politie. Ze moeten me wel hebben, hè? Ja. Waarom zouden ze jou nou van de weg willen? Nou, serieus, gelijk bij die andere Frans, val ik echt niet op hoor. Ik zeg niet dat ik goed raam, maar ik er je ook niet zo dus Denk ja. je dat je net zo. dat het gelijk is, gelijkwaardig? Kijk dat... eens naar de gemiddelde auto, hoeveel duiken die heeft en hoeveel krassen. Ja. Dat is dan niet voor niks. Nee. Dat heeft niet steeds een ander gedaan. Nee, het, het viel eigenlijk allemaal wel mee hè, met je eigen rijgedrag. Dat was toen nog je mening. Inmiddels heb je het allemaal op een rij gezien in een uitzending. Wat is nu je conclusie? Ja, ja dat het gewoon. Uh... Gezegd, bagger is. Ja. Ja, dat, een, ik heb de rijlessen gewonnen en daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Wacht even, jij gaat ook echt de weg op? Ja, oh. absoluut. Ja. Vrijdag tussen 11 en 1 dan uh, is Haarlem, uh, ja, dan rijd ik door Haarlem heen. Vrijdag 11 en 1. Dames en heren, Ramon Beuk, waar woon je? Kok, kom net de studio inlopen, waar woon je? Ik wacht Utrecht. rug. Je zit, uh, zit veilig. Uh, iedereen, nou, iedereen in Haarlem is gewaarschuwd oh. veilig, dus ga je de weg op. Uh, Pim, ja. heel veel succes, met je lessen en, uh, en kijk uit, hè? Ja, nee, ik, uh, ik ga mijn best doen. En uh, ik hoop dat ik er wat van opsteek. Het is een aangepast pakket, dus <laughs> het is net zo lang gaan met het woord dat ik echt verbeterd ben. Dus het moet goed komen. We hopen met ja. je mee. Uh, dankjewel. Uh, Pim Kemper, dankjewel. Bye. Okay. Today. Veertien jaar geleden verscheen hij voor het eerst op tv dat licht slissende ventje dat aardig kon koken en ook best leuk over, over, overkwam op tv. En we hebben het natuurlijk over Jamie Oliver, nu inmiddels werelds bekendste televisiekok. Heeft wereldwijd restaurants, talloze kookboeken op zijn naam, schappen vol kookproducten. Het is een waar imperium. En daarnaast draait hij er zijn hand ook niet voor om, om... hele scholen aan gezond eten te helpen. En in zijn nieuwste programma vanaf maandag in Nederland te zien op tv... helpt hij zelfs een compleet dorp aan goed voedsel. Ramon Beuk, eveneens tv-kok, is inmiddels aangeschoven hier... en is ook ondernemer en ook schrijver en maakt ook boeken En hier in de studio, welkom. Dank je wel. Goedenavond. Dankjewel. En Sariel uh, Thuis is er ook. Eigenaar van uh, restaurant 15 uh, in, Amster uh, in Amsterdam. Het restaurant van uh, Jamie Oliver. Um, en je bent een van, dat is een van zijn filialen waar jij van bent. Ja, een van de drie. De drie. We hebben jullie uitgenodigd om eens dieper in te gaan op het fenomeen Jamie Oliver. Uh, want dat is hij, kunnen we wel stellen volgens mij, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, die man die uh, verkoopt echt in de... Tientallen landen, honderden miljoenen boeken geloof ik. Ja. En uh, is overal op de televisie. Dus ja, je mag dat toch wel... Uh, en ieder jaar een nieuw boek. Heb je dus, hem wel eens ontmoet? Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet. Hoe is hij? Dat is een super aardige... Aardige jongen, ja. een hele aardige vent en uh, heel bereikbaar, benaderbaar. Toen wij zeven jaar met 15, uh, of acht jaar geleden met 15 starten, uh -huh. toen moesten, wilden wij ook met, uh, met uh, Jamie uh, in contact komen. en Toen dachten we, ja, dat lukt nooit, want die man heeft uh, Madonna-status. Madonna ja. Maar, ja. Uh, nou ja, wonderbaarlijk lukte dat wel. En heel benaderbaar, en zaten we bij hem aan tafel. En, uh, met dus... het boy niks door gevoel wat je, wat je bij hem hebt als je hem op tv ziet, dat klopt. Ja, dat is ook echt zo, ja. Um, dit is uh, hij in de tijd dat hij begon eh uh, the naked chef dat kennen we misschien nog allemaal dat klonk zo. It's a really old fashioned english hearty recipe. So um all we do is like half the old peaches yeah. Like this. Run it along like that. Right? Twist them. But this is like this is like stuff we get home when we're with mum, you know, it's hearty food, you know. And um I suppose with the pregnant thing, you know, that's what she wants, a bit of comfort food, mate. Stoke up the old fires, get the old bun turning. Beautiful. Onvergelijkbaar natuurlijk hoe die over eten praat. Uh, compleet anders dan Cox uh, die we ook op televisie zagen... die stonden te schreeuwen en te, te, te rellen, zoals Gordon Ramsay bijvoorbeeld. Um, uh, zou die daar bewust voor gekozen hebben, Soriel? Um, uh, nee, nou, nee, nee, hij is gewoon zo. zo dat, hij, een soort hij, het aardige alternatief? Nee, zeg maar? joh, hij is gewoon zoals hij is. En uh, volgens mij, uh, Gordon Ramsay, die heb ik ook eens een keer ontmoet... is ook een hele aardige vent. Volgens mij is dat gewoon maar een maar, beetje, maar, een maar beetje die, leuk. Maar die kiezen dan show. wel voor? Ja, die kiest daarvoor. Ja, en mensen smullen ervan. Ik ook overgezorgd. Ik vind prachtige televisie. Ja. Maar het, voor het koksvak is het niet, uh, het is, het is niet representatief. Uh, Ramon Beuk, hier dus ook aangeschoven. Jij bent een beetje de Jamie Oliver van Nederland. Nou, niet echt. Maar... Dat, dat niet, verwacht ik al dus dat je dat ging zeggen. Het is getrokken Ik ben niet altijd even... Uh blij mee, denk ik. Denk nee, waarom niet? Niet blij mee. Ik, ik, ik zie mezelf niet als Jamie Oliver. Nee. Ik ben natuurlijk een heel ander persoon dan wat hij is. Mm -hmm. um, wordt natuurlijk wel zo neergezet. En dat is natuurlijk wel een ding, hè, als je dan kijkt naar um, de vraag, wordt net gesteld van uh, is iemand zo of, uh, of is dat um, hoe je gebracht wordt? En ik denk dat in heel veel situaties uh, op tv mensen gebracht worden op een bepaalde manier. We jo. hebben behoefte aan, uh, aan, uh, aan een gat die ingevuld moet worden, een vraag die er is... of misschien een vraag die we willen creëren. En dan zoeken we daar een gezicht bij. En uiteindelijk is uh, Jamie Oliver is dat gezicht geworden... die vlotte jonge gozer die eten, koken, zeg maar heel toegankelijk wist te maken... Mo zou moeten weten te maken voor de consument eigenlijk. En dat maar jij ze... suggereert eigenlijk dat het bijna toevallig zo gelopen is... en dat, dat hij, dat hij er niet, want hij heeft inmiddels zo'n imperium... dat kan toch niet helemaal uit toeval ontstaan zijn? Nee, wat hij uiteindelijk ermee heeft gedaan is geen toeval. Dan ga je heel bewust naar op zoek. Maar uiteindelijk word je gescreend natuurlijk... Hè? Dus ik ben ook al eens een keertje uh, ontdekt als een gozer die uh, um, verstand had van eten en er ook nog over kon praten. Mm -hmm. Nou, uh, Jamie Oliver is, is net zo'n zo jongen natuurlijk die, die, die kennis heeft van eten en uh, op een goede manier overkomt. En veel koks hebben toch wel beperkingen daarin dat ze <laughs> niet, over het algemeen niet altijd even goed kunnen communiceren. Nee. En als je een kok kan vinden die... Maar je moet behalve, toch heel veel praten met mensen, zou je heel veel, Normaal nou, gesproken. Nou, helemaal nou, niet. Een kok 9 nee, van 10 keer aan koks achter een muurtje. Heel veilig. En uh, zijn ze in hun keuken aan het communiceren en niet zozeer met de gasten. Ja. En degene die wel communiceren met hun gasten, dat zijn over het algemeen de mensen in de bediening. Ja. Dus wat je vaak ziet zijn dat dat koks over het algemeen mensen zijn die redelijk schuw zijn en veilig in hun territorium blijven en daar met eten koken bezig zijn. Maar als je een kok kunt vinden die daarvan afwijkt, afwijkt van standaard dus eigenlijk, dan heb je een leuk kok te pakken. Het is een schaars ja. goed. Um, en, en jij bent er eentje en Jamie Oliver is er eentje. Nou, er zijn nogal meer. Ik zal, er zijn nogal meer. Uh, ik ik, ik wil en kan mezelf niet vergelijken met Jamie Oliver, wat, wat hij uh, gedaan heeft. Nee, nou ja, maar is... je, je bent ook ondernemer, net zoals uh, ja, Jamie zeker. Oliver. Dan zeker. moet je toch bijna met uh, likkerbaardend kijken naar het succes wat hij heeft uh, Oh nee hoor, nee, nee, nee, niet, niet likkerbaardend. Ik vind het heel mooi wat, wat hij doet: en 65 ik, uh, miljoen pond nou goed als je, als je het in dat soort over het antwoord als je het zo aanbiedt dan uh... nou ja dan, dan, dan zou ik een een van het bedrag ook goed vinden zeg maar ja. toch en denk denk wel meer mensen met ons maar dat maakt, op zich maakt dat niet zo heel veel uit ik denk dat het erom gaat uh, dat je in basis wil je ergens komen weet je ik heb in een periode ook met twee kwartjes geleefd en uiteindelijk heb je de kans om meer te kunnen. En uiteindelijk ga je daarvoor. Kijk, ik, ik heb een redelijk uh, kans gekregen om televisie te maken. En ik zag daar mogelijkheden in om dat te, te, te doen. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment kun je ook wel eens het een keertje zat zijn dat je denkt van ja, ik wil niet altijd al dingen opgelegd krijgen. Nee. En uh, toen heb ik ook bewust voor gekozen om daarmee te stoppen. En andere dingen te gaan doen. En dat is een bewuste keuze geweest. En, en als je durft te stoppen en je durft te richten op nieuwe dingen, dan kun je heel ver komen. Nou, dat, dat doet Jamie Oliver uh, denk ik binnen zijn Succes ook. Hij kiest ervoor naast het feit dat hij heel veel geld verdient. We zeiden het net al even: uh, zijn vermogen wordt geschat op 65 miljoen pond, weet het niet zeker. Maar hij besluit ook om uh, veel te doen aan liefdadigheid. Sariel, uh, waarom doet hij dat? Doet hij dat net zoals sommige miljonairs doen? Van ja, het moet er nog maar eventjes bij, dan uh, koop ik mijn schuldgevoel af. Of zit dat echt in hem? Nee, want uh, toen hij 15 startte, 7-7-8 zeven, zeven, jaar geleden in Londen, toen uh, was. De kansloze die... jongeren kregen ja, daar de kans. Exact. Uh, uh, uh, toen was hij nog lang niet uh, zo ver als hij nu was. was de organisatie ook veel kleiner. Nee, het was een, uh, het was, het was een goed idee wat daar uh, uh, kwam. En uh, daar zijn ze gewoon mee begonnen. En het zit ook echt in hem. Weet je? Uh, het, het is wel een... Ja, hoe heb je dat gemerkt? Ja, uh, kijk, hij hoeft het niet te doen. Uh, nee. Weet je, uh, that, uh, met zijn televisieprogramma's verkoopt hij goed genoeg. Maar hij zet zijn beroemdheid in om bepaalde, uh, bepaalde zaken gewoon aan de kaak te stellen. En dat, dat is prachtig. Laten dus er zit een heel team wat achter zit. Hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Oh, dat ja. Een heel team van mensen. Maar nee, is dat team er gekomen wat omdat hij dat wil? Of is, is hij een gevolg van een team dat bedacht heeft we gaan een populaire nou, jou, kok bouwen? Uh, in basis is dat het natuurlijk wel geweest. Hè? Een populaire kok neerzetten en uiteindelijk. Uh, heb je een basis neergelegd... waar je met je creativiteit aan kunt werken. En als je daar ook nog een keertje hele goede mensen om je heen hebt... dan kun je heel hard gaan. En heeft hij dan, ja, zelf, geëist, heeft ook, ja. hij dan zelf geëist... ik wil dan wel binnen wat ik allemaal hier ga doen... wil ik ook wel bezig zijn met goede doelen? Nee, maar dat, dat, dat is... dat ga, volgens mij, hè, bedoel, ik, zit er niet, uh, ik zit er niet bovenop... maar mm. gaat dat veel organischer, weet je... Uh, je, je, ja, daar, be, daar begin je op een gegeven moment aan, aan, aan, aan, aan de duurzaamheid... waar hij al heel snel mee begon, aan, uh, uh, met, met jongeren werken. Nu met die, met die Food Revolution. En dat zijn gewoon dingen, ja, nogmaals, hij doet het er gewoon we, bij. We gaan even luisteren naar, want jij noemt het al, Food Revolution. Um, uh, dat is uh, uh, een fenomeen waar hij mee bezig is. Hij gaat over uh, naar het hol van de leeuw op missie in Fast Food Land Amerika. Uh, dat programma dat is dus maandag hier op televisie um, te zien. En uh, dus we gaan eventjes luisteren hoe dat klinkt. One man is coming to lead a food revolution. This is In pizza breakfast in any country. This is the future of America. Ja, dat zijn tranen die laatste. Dat is Jamie Oliver in tranen. Zijn dat oprechte tranen of zijn dit showbusiness tranen? <laughs> Nou, Ramon uh, zit volgens mij heel hard te lachen nu. Ramon? Uh, ja, weet je, ik heb hem, ik heb hem uh, in de afgelopen jaren gewoon leren kennen... als een hele oprechte jongen. Yes. En natuurlijk, dit is natuurlijk televisie. En, het is televisie en het is Engeland ja. en het is weten... Wat nou, en het is ja, nog in Amerika, in Amerika ook in Amerika nog, ook. En opgenomen. Het is weten wat mensen willen en um, het is ja. daarop inspelen. Je op... hebt hem ook een keer ontmoet. Um, ontmoet, ontmoet. Lijkt het jou iemand die zo begeisterd is dat hij met tranen vol schiet voor de goede zaak? Oh ja, maar dat kunnen we allemaal wel. Dat kunnen we allemaal wel. En ik, ik denk dat, ja. dat, dat, hij dat, op, dat hij oprecht wel uh, tranen kan hebben. Maar je weet ook natuurlijk wel waar je mee bezig bent. Je, ook, je, bent, je, je bent je, als je televisie maakt, hoe je het ook bent of verkeerd, ben je bewust van, van die camera en ben je bewust van dat er mensen naar je nee. kijken. Weet je wel? Ja, en de, dus op het moment dat uh, dat je wil scoren, dan kun je scoren. Heel simpel. En en ik kan op dit moment niet zeggen van uh, dat dingen die wij zien op tv echt zijn of gespeeld zijn. Dat kunnen wij niet over oordelen. Maar we, weet, we zijn, wat we wel kunnen, kunnen. Het is wel een beetje showbiz, niet zo dat het showbiz is ja. en dat je en dat je en dat je weet wat je aan het doen bent. Nog een uh, zeer herkenbaar uh, Jamie fragmentje. So I've got some CBS in. I'm gonna to literally um, dress these in the tubs to save me on washing up, so I'm gonna hit these fish with just a little seasoning, uh, salt and pepper, a little olive oil, just a nice, simple, classic um, sort of cooking dressing really. Dit is natuurlijk wel de reden van zijn suc succes. Een hele ja. normale nee. manier, simpele manier. En uh, ja, je begint bijna uh, water in je mond te stromen als je er naar luistert. Zelf, zelfs op de radio doet het het goed, hè? Ja, maar ja, ja, dat is wel een kracht hoor. Dat is, ik vind het geweldig wat de maar, nou, ja, ja, hij. De Oprah van het koken. Dat is van de vergelijking allemaal. Hij ziet er wel anders uit, dat is, geef ik uh, uh, toe. Maar... Hij is. Ik vind zijn zijn Ramon veel meer de uh, Oprah uh, van het koken. Nee, maar langer daar niet. <laughs> te leuke bruik. Dat zou hoor. Nee, maar weet je, ik bewonder Jamie Oliver om hoe hij het doet en wat hij gedaan heeft. En um, wat er allemaal omheen gebeurt... dat weet je dat, dat, uh, dat er heel veel achter zit. Ja. En dat... De industrie voor bedoel je? Hem. Nee, nee ja, ja. een, een maar heel team wat constant een focus heeft. En dat weet ik, ja. dat, weet ik dat, dat het zo is. Ja. En, dan, en dan moet je er zelf als persoon nog staan. En dat is heel knap als je dat, uh, als je dat kunt. Ja, en en we hebben allemaal een oordeel over hem. Hè? Iedereen heeft een oordeel, of hij nou positief of negatief is. Iedereen heeft een oordeel over je op het moment dat je uh, met je kop uh, boven, boven het maaiveld uitstreekt. Ja. Tot, tot slot nog even één vraag. Uh, want we kunnen eindeloos over de man doorpraten. Dat geeft al wel aan hoe groot hij is. Uh, is hij inmiddels niet meer ondernemer en fenomeen geworden dan nog echt een kok? Neem jij hem als kok nog heel serieus? Uh, ik nou, ook ik trouwens ook hem, met zijn recepten. Ik neem hem uh, als, uh, als, als uh, voorbeeld, als ondernemer. die gewoon zich inzet voor uh, goede dingen. neem ik hem heel serieus. Ja. Meer ondernemer of kok? Ik Ramon. denk dat hij op dit moment uh, meer ondernemer is. dan wat hij kok is. Maar ja, dat is niks mis mee. Nee. Jamie Oliver, het fenomeen. Ramon Beuk, bekende televisiekok. Dank voor het komen naar de studio. Cyril Thuis, ook eigenaar van Restaurant 15. Dank. Today's Talk. Het gesprek van de dag vandaag in de Kapperstoel. We gaan naar Tilburg. Corné Snels van Kapper Hardijs. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Waar ging het over? Ja, het ging vooral over het roken vandaag. Er kwam nieuws dat de IJslanders alleen mogen roken op doktersrecept. in Heb je het toekomst. net over gehad? Inderdaad. Heb je het er ook over gehad? Nou, mooi. Schrik. En nou zeker omdat natuurlijk ja, hier komen heel veel horecamensen en iedereen leidt daarvan en, en dat soort zaken. En te zien over ja, dat, dat wat die IJslanders doen, is, is dat goed ja of nee? Eh, eh, wij hebben hier allerlei andere dingen die we op doktersrecept kunnen, maar ja in IJsland ga je dus eh, mm -hmm. op doktersrecept kun je dus gaan roken. En, maar dan moet je wel onwijs verslaafd zijn. He, want er is dan een arts, een ander, die stelt dan vast of dat jij verslaafd uh, genoeg bent. En als je dan verslaafd genoeg bent, mag je dan op recept van die arts, mag je dan sigaretten gaan halen. Precies. Uh, zoals we dat in Nederland uh, ook met me metadon doen uh, uiteraard. Ja. Maar ja, toen hadden we iemand anders iets. zei van, ja, maar in Australië hebben ze daar weer een andere oplossing voor. Ik weet niet of dat jullie die ook gehoord hebben. Witte pakjes. Ja, Blanco. Blanco. Blanco pakjes. Goed idee. Uh, volgens klanten is dat een goed idee, omdat ze nu heel veel mensen echt kiezen voor een brand. En op het moment dat er geen brand is, wat ze eigenlijk willen hebben, dan uh, denkt men dat ze de keuze maken voor niets. Aha. En zou dat uh, systeem in Australië voor jou werken? Nee, nee, nee. Voor mij absoluut niet, maar met dat doktersrecept heb ik, heb ik ook helemaal niks mee. Maar ik moet eerlijk bekennen dat klanten daar ook niks mee hadden. Dat was een beetje zo'n zo verhaal van... Ja, jongens, wat, wat, wat is dat nu? He, in IJsland op doktersrecept roken. Kijk, in Duitsland hebben ze iets anders op doktersrecept. Uh, als je hier naar de sauna gaat, dan ga je naar de sauna. Dat is een uitje. Mm -hmm. Maar in, in Duitsland ga je naar de sauna en die rekening stuur je naar nou, je ziektekostenverzekering. Dat is een heel ander verhaal als, als, als, als, als roken, denk ik. Je hebt liever uh, de sauna uh, ja, op doktersrecept. Ja, ik heb liever gezet. de sauna inderdaad, ja. En dan zonder sigaret, ook al is het menthol. Dankjewel. Okay. Corné Snels van uh, Kappahardies. Fijne avond. Fijne avond. Dit was uh, BNN Today voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer op het vaste tijdstip om half negen. Je kan naar bnntoday.nl gaan voor allerlei filmpjes. En uh, ook nog uh, unieke content daar te vinden. Jazeker. En de avondetappe die is zometeen hier op Radio 1 te horen. Met uh, de onnavolgbare presentator Jeroen Stomporst. Heel veel plezier daarmee en een hele fijne avond. Tot snel.